Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn Amerikaanse soldaten herdacht... die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Koning Willem-Alexander heeft een krans gelegd... en de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra hield een toespraak. Vanwege de coronamaatregelen mocht er dit jaar geen publiek bij zijn. Op het Limburgse ereveld liggen 8300 Amerikaanse militairen begraven. De Israëlische premier Netanyahu noemt de rechtszaak tegen hem... een poging om de wil van het volk te elimineren... Het proces tegen de Likud-leider is vanmiddag begonnen. Netanyahu staat terecht voor onder meer fraude en omkoping... tijdens eerdere ambtsperiodes. Zo zou hij dure cadeaus hebben aangenomen van zakenmensen... in ruil voor politieke gunsten. Netanyahu beschuldigt de politie en de openbare aanklagers ervan... dat ze tegen hem samenzweren met in zijn ogen overdreven beschuldigingen. In Hongkong zijn 120 mensen aangehouden... bij een protest tegen een nieuwe Chinese wet... Duizenden mensen waren de straat opgegaan voor demonstraties. Betogers bekogen de agenten met onder meer stenen. De politie zette traangas en een waterkanon in. De wet verbiedt in Hongkong het streven naar afscheiding van China, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten. De wet wordt komende week zo goed als zeker aangenomen door het Chinese Volkscongres. En dan het weer, wisselend bewolkt met soms wat regen of motregen. Het is zo'n 14 graden. Vanavond verdwijnt de regen, maar het blijft bewookt. Morgen een matige Noordwestenwind met wat zon en stapelwolken. Het blijft wel droog morgen. Het wordt 17 graden aan zee en 21 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is op de A22 Velsen-Beverwijk in de Velzertunnel een ongeluk gebeurd. Je kan omrijden via de A9, dus door de Wijkertunnel. De N99 is in beide richtingen dicht. De hoogte van de kooi vanwege technische problemen. Bij de kooibrug de slagbomen willen daar niet meer omhoog. Omrijden kan via de routes U77 of U78. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Guess what they dance in Colombia? A Ik Hey, we gaan de komende dagen weer uh, redelijk lekker weer krijgen. Dus we gaan met z'n allen weer genieten van de zon. En dan hoort er dit soort muziek uiteraard ook bij. de La Cumbia, de single van uh, Sailor. En rechts uit de jaren 80 uh, alweer. Welkom bij het derde uur van uh, Zandvoort op zondag. Ook te ontvangen op DAB+. Kanaal 6A zijn we in de hele regio uh, te ontvangen. Haarlem heel goed, Amsterdam zelfs en... Uh, en is al voor uh, natuurlijk gewoon op je autoradio op DAB. Dus als je een autoradio met DAB hebt, Albert-Jan... Dan uh, <lacht> moet je nog even van dagen <lacht> wachten. <lacht> dan, dan, kan je, dan, dan kan je ZFM daar ook op ontvangen. Ja, van strand tot stad. Ja, zo is het Wat gaan we in de derde uur uh, allemaal doen? Uh, ik heb nog drie items en ik, uh, ik hou ze kort. Ja? Want uh, we gaan nog veel uh, verzoekjes draaien de, de laatste uur. hebben we intensief, uh, intensief tweede uur gehad. Mm -hmm. Maar toch wel een heleboel dingen duidelijk geworden weer.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 En kijken doe je via zfm-live.nl. En dan kijk je live mee in de studio uh, hier op de Tolweg.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 Gaan we terug in het verleden? Nee, nee, nee, nee. Zo gaat het elke keer. We doen het...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 Yes Soms is het maar goed dat ik die microfoon er al nee, nee, nee. Wel lekkere muziek zo, hè? Ja, ja. ook oh, ga je naar toch zingen. Oh, jeetje. Je de spiks en de Specks, De zinger van uh, The Bee Gees. En mocht je afvragen, ja, het is wel lekker hoor. Maar je, vandaag wel, je hebt vandaag wel heel veel oude muziek. Ja. Dat komt omdat we stilstaan bij Radio Veronica. 60 jaar jong. Vandaag 60 jaar jong. Ja.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 of neem even telefonisch contact op, want waar verblijft Sully? Sully verblijft momenteel in het dierenhuis Kremland, Keesomstraat 5.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 Misschien luister je nou wel op dinsdag. Zeg wel een goede dinsdagmiddag. En anders een goede zondag namiddag. Jawel, we gaan op naar het gedicht van de dag. Zo om kwart voor vijf bij CRM. De deuren van de discotheken blijven voorlopig nog dicht, Albert-Jan. Maar je kon toch even lekker dansen zo, in de studio van ZFM. Hier heb ik vroeger op gedanst. Ja, echt waar? Ja, je. Oh jee, alleen dansen, hè? gewoon, hè? toch? Stil. Oké, ja, weer een mooi nummer. Ja, ja. en uh, toen uh, ging ik ook nog even meedansen, weet je wel. Dat deed ik ook op deze van uh, Rick Ashley. Dus we blijven gewoon even in de discotheek.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 Jour en nuit, pour réussir, euh, oui. pour gravir, oh oui, le sommet. En l'oubliant, oubliant, oubliant souvent, dans, souvent dans ma course contre oui. le temps. Mes amis, mes amours, mes, mes emmerdades. Accords perdu, perdu. j'ai cou couru, assoiffé, assoiffé, obstiné. Vers l'horizon L'illusion L'illusion vers l'abstrait L'abstrait En sacrifiant C'est d'abord Je m'en accuse monde, à présent Mes amis Mes amours Mes emmerdes Mes amis c'était tout, tout En partage tout. Mes amours faisaient très bien l'amour Ah oui Les emmerdés étaient ceux de notre âge. Où l'argent, c'est dommage. Et peut des longs jours. Pour être fier, fier, je suis fier, fier. Entre nous, entre nous, je, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a. Mais. Je donnerai ce que j'ai. Pas tout à fait. Pour retrouver. Je l'admets Aimes, mes amours, mes ennuis, mes relations, ah mes relations sont ah, vraiment. Oui.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 singing in the sky Now that the spring is in the air Little children everywhere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 Zet het hem softwort, tot na 5 uur, Schraubentan en ik er. met spoogie en soe.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 Zo, zo. Dat was hem. Ja, dat was hem. Nou, uh, wij zijn er volgende week weer op zaterdag. Met de reguliere Zandvoort op zaterdag. Tussen 2 en 5. Uh, hou je goed. En Ook de komende zes, om, week weer. En om 6 uur uh, hebben we vandaag nog uh, Zandvoort pakt uit, hè? ZFM klopt, pakt uit. Klopt, klopt. Met pakt onze collega's uh, Patrick van Buringen en Thomas de Jong. Ja, dus die van 6 tot...